René Timmerman, gemeentelijk adviseur. En die gaat ons vertellen over wat is de schuldhulproute. Ja, bedankt voor, de, voor deze tijd die ik even van jullie krijg om daar iets over te vertellen. De Nederlandse schuldhulproute is een initiatief van onder andere banken. Maar ook van de gemeente Zandvoort. Want ik, werk, ik zit nu in Zandvoort bij de radio, geloof ik. Jazeker. Um, um, om mensen eerder... Uh, in, uh, te wijzen op de mogelijkheden als er geldzorgen zijn. Heel veel mensen kennen geldzorgen, om wat voor reden dan ook. Um, maar waar, waar begin je dan? Wat ga je dan doen? Ga je wachten tot, uh, tot, het, eigenlijk over de, tot het, eigenlijk het probleem te groot is? Of zeg je nou, ik ga al eerder actie ondernemen om te zorgen dat ik dat probleem aanpak en uh, erger voorkom. Ja, en, maar nou, schuld uh, en, en, en schuldhulpverlening... al die dingen zijn vaak best wel taboe uh, onderwerpen voor veel mensen. Dus mensen vinden het moeilijk om te zeggen dat ze niet rond kunnen komen. Uh, ja. is het, beperkt het zich eigenlijk alleen maar tot um, uh, ik zeggen, mensen met een hele kleine portemonnee? Of uh, zijn het ook mensen die, um, die wat meer verdienen... maar die gewoon denken, ik krijg mijn financiële planning niet rond? Ja, het kan... Uh... Je hebt natuurlijk, uh, Als je wat minder verdient, ben je wat extra kwetsbaar als het tegen zit en je hebt bijvoorbeeld geen spaargeld en de wasmachine gaat stuk, dan wordt het uh, vaak al nijpend. Ja. Maar je merkt nu ook, hè, ik, ik las vandaag uh, dat er heel veel mensen in de zorg last hebben van long-covid, dat is natuurlijk heel actueel, ja. mensen die al een paar jaar ziek zijn en naar arbeidsongeschiktheidsuitkering misschien wel moeten, dat is heel verdrietig. Uh, dan gaat het inkomen er enorm op achteruit en dan... Ja, als je dat overkomt, dan, uh, ja, dan moet je wel alle zeilen even bijzetten om te kijken hoe je dat kunt uh, uh, ja, hoe je die zorg er weg kunt nemen. Of dat je naar de juiste instanties uh, gaat, zeg maar. Ja, ja. En, en wat is dan een, een, een hulproute? Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat... Ja, uh, we hebben eigenlijk zeggen we, joh, als je geldzorg hebt, dan hebben we eigenlijk twee, uh, twee belangrijke kanalen noemen we dat. Dat is Geldfit.nl waar mensen een test kunnen maken. En die testen, daar moet je van allerlei dingen invullen. Wat is je inkomen ongeveer, uh, spaar je, uh, wat, wel, welke rekeningen kun je moeilijk betalen. Eenvoudige vragen, met een paar minuten krijg je dan een advies wat je het beste kunt doen. Als je denkt, nou ik heb het eigenlijk wel redelijk op orde, dan wordt gezegd uh, dat je misschien via een online... Uh, ...via Nibut of Wijzering in geldzaken adviezen en tips kunt krijgen. Maar als je moet aangeven dat je weinig spaargeld hebt... Dat je, ...dat je misschien een keer je huur niet hebt kunnen betalen of je hypotheek... ...dan wordt gezegd, joh, ga naar een vrijwilligersorganisatie in Zandvoort... ...of ga naar de gemeente, als het, als het nog erger is dan dat... Eh, ...om hulp te zoeken en te kijken wat er mogelijk is om erger te voorkomen... Uh, wil je, vind je dat lastig, hè? Uh, vind je het lastig om op internet uh, dat soort keuzes te maken, dan kun je altijd bellen met 0800 8115. dat is onze bellijn en die is open uh, op werkdagen van zeg maar van 9 tot 5. En dan krijg je iemand, van mij, uh, iemand aan de telefoon, ik heb het zelf ook wel eens gedaan. Ja. Die je dan een beetje helpt van wat kun je het beste doen. Die adviseert wat je dan het beste kunt doen. We kunnen niet je schulden of je geldzorgen direct wegnemen, maar we kunnen je wel naar het beste uh, loket zeg maar uh, verwijzen. Ja. En uh, een, een vraag omdat we hadden het net over long covid en, en uh, arbeidsongeschiktheid. Uh, is het in deze tijd ook zo dat er meer uh, uh, zzpers of kleine ondernemers uh, uh, aankloppen omdat ze het niet meer redden? Ja, dat zien we ook uh, inderdaad. Uh, zeker uh, bij de telefoon uh, merken we dat uh, sterk. Uh, het eerste jaar van, uh, van de crisis zeg maar, viel het nog mee, want heel, ja, heel veel mensen hadden nog wel recht op een soort van toekenning, of er was nog voldoende spaargeld. Maar heel veel mensen hebben hun buffer opgemaakt, op wat voor reden dan ook. Ik, uh, ik lees over uh, pensioen dat weg is, of dat er een hypotheek op het huis is genomen. Nou, eigenlijk best wel heel heftige ja. beslissingen. Uh, als dat gebeurt en uh, de crisis duurt lang, dan, uh, dan is het op een gegeven moment klaar. Uh, dat klinkt dan natuurlijk heel hard wat ik niet zeg, maar dat, dat, dat horen we aan de telefoon. En ja. dat lees ook in de krant en dat zien we ook op tv. Dus. En dan, uh, ja, dat zien we absoluut toenemen, ja zeker. Ja, dus, uh, en, uh, wat ik denk zelf altijd dat het, uh, uh, het taboe uh, vaak het heel erg moeilijk maakt voor mensen om toe te geven dat ze uh, uh, hulp nodig hebben op het gebied van hun financiën. Ik ja. merk dat op een school waar ik werk dat, dat mensen die geen laptop hebben... dat de studenten het heel moeilijk vinden om toe te geven dat ze thuis niet voldoende geld hebben. Uh, en in het vrijwilligerswerk dat de ouderen waar je komt... of mensen dat ze eh, ieder dubbeltje moeten omdraaien en dat eigenlijk niet willen toegeven. Ja, ja dat is absoluut zo. Kijk, uh, als je de marketing en de boodschappen leest... dan moeten we natuurlijk in een soort ideale wereld leven... waar ja. alles kan en alles uh, mogelijk is... Uh, maar als jouw financiële rekstok uh, niet zo lang is, dan, uh, ja, dan loopt je tegen die grenzen aan. En als je ziet dat je, dat je buurjongen wel met een Playstation uh, speelt, maar zelf kun je dat niet betalen... dan zou je dat niet zo gauw toegeven. Dan ga je, daar, uh, ga je daar omheen draaien, zeg maar. Ja. Uh, en uh, wat, wij, wat wij doen met onze hulp is dat we zeggen... Begin, je kunt altijd anoniem beginnen. Anonimiteit is in die zin een heel, heel fijne... Uh, je hoeft je naam, je adres enzovoort niet op, in eerste instantie gewoon niet op te geven. Want uh, ja, je moet gewoon je verhaal kwijt kunnen. Ja. En dat, uh, dat helpt dan om die drempel te verlagen. Maar zet die stap wel. Want uh, we weten dat heel veel mensen uitstelgedrag vertonen. Ja. En uh, ja, er is gewoon een hele grote groep mensen die pas na vijf jaar aan de bel trekt... en dan is de schuldenlast al enkele tienduizenden euro's. En dan ben je er ook niet zomaar vanaf. Dan wordt het allemaal nog ingewikkelder van. Dus kom eerder... Uh, trek eerder aan de bel. Ga eerder naar 0, 0800 uh, 815 bellen... of ga naar geldfit.nl om een test te maken. Dat maakt niet uit of je particulier... of, of een zzp'er uh, bent of een... Uh, VOF hebt, dat maakt niet uit. Ja. Dan, dan helpen we je naar de juiste route. Ja, ja dus het schuilt ook voor mensen die dan stoppen met het openmaken van de post. Van, ja. Dat die post een paar op een stapeltje legt van voor het geweest zit er iets naar in. Ja, precies dat. En dan dat mensen schuiven op die manier heel, heel concreet zeg maar, het probleem voor zich uit, maar het stapelt zich ook letterlijk op. Uh, en zeker als dan de afzender een energiebedrijf is of uh, de belastingdienst of een andere partij waarvan ze denken... nou, dan moet ik weer iets aan betalen, dan maken ze hem liever niet open. Ja. Maar op een gegeven moment komt zo'n partij wel bij jou aan de deur en dat, dat wil je eigenlijk voorkomen. Dat, die, daar wil je niet naartoe, dat wil eigenlijk niemand. Dus uh, zeker, ja, uh, ja, Maar het is ook bekend, 5% van de mensen heb ik wel eens gehoord... Die heeft iets met administratie. Dus 95% heeft uh, niets met administratie of heel weinig. Dus dat ja. is sowieso best heel ingewikkeld voor veel mensen. Uh, maar er zijn ook vrijwilligersorganisaties die daarbij kunnen helpen. Uh, die kunnen een beetje scheppen in de chaos. Ik geef zelf een budgetcursus. En dan ja. helpt dan ja dat helpt als je dat bijvoorbeeld rubriceert dat je zegt nou hier zitten mijn papieren voor de huur hier zitten mijn papieren voor de voor de zorg hier zitten mijn papieren voor de voor de energie enzovoort en dan dan, dan hou je het overzicht en dat is denk ik heel heel fijn. Ja. ja, en, en, en uh, heel, iets heel bazaals. Leren jullie mensen bijvoorbeeld ook om uh, bewust boodschappen te doen? Want je kan natuurlijk een karretje de willekeurige supermarkt inrijden. Maar je kan ook weet je wat, de foldertjes komen donderdag. Eens dus even kijken wat waar in de aanbieding is. En ontzettend veel besparen. Ja, als je de test doet, dan word je naar een paar van die websites uh, doorgeleid. Uh, om inderdaad uh, te kunnen besparen op je, op je boodschappen. Uh, dat is natuurlijk ook best wel. Ja is wel soms wat ingewikkeld. Hoe ga je om met verleiding? Uh, ja. De aanbiedingen staan natuurlijk vaak uh, vooraan in de winkel en uh, de routes in de winkel zijn allemaal uitgedacht. Ja. Uh, maar dat, dat, dat moet een stukje bewustzijn uh, scheppen, zeg maar. En dus als je, zelf, als je zegt, van, nou, ik kan het eigenlijk zelf nog wel, dan, uh, dan kun je dat goed via websites en zo uh, allemaal vinden. Maar als je zegt, van, ja, ik heb eigenlijk hulp nodig, dan, uh, dan moet je naar een vrijwilliger toe of naar een ja, naar een budget uh, een schuldhulpverlener van de gemeente um, uh, ik, ik, die budgetcoaching, dat doe ik overigens privé hoor, dat is niet voor mijn werk. <laughs> dus dat uh, is even goed om dat onderscheid te houden. Maar uh, ja, we wijzen ook verwijzen ook, geven dat soort tips ook, zeg maar, via de website. Ja, ja oké. Okay. Nou, ik denk uh, dat kunt u nog één keer het telefoonnummer uh, noemen? Dat is misschien handig voor de luisteraars die het even op te schrijven. <laughs> ja, als u. Uh, Geldstress ervaart, om wat voor reden dan ook, uh, bel met 0800 8115. We zijn open, zeg maar, de werktijden van 9 tot, tot 5. En het is gratis, dus dat is al mooi. Het kan anoniem, u hoeft uw naam niet te noemen, maar doe het wel. Dat helpt. Ja. Nou, heel vriendelijk bedankt voor uh, dit interview. En nogmaals, ja. uh, als u hulp nodig hebt, het is geen schande. Uh, en ja. Het is altijd op te lossen. Exact. Ja. Bedankt jullie ook, hè, Roy. En uh, succes nog met je programma. Bedankt, fijn weekend. Fijn weekend, dag.